Ik, ga toch een, ik wil toch een beetje duidelijker maken dat weet dat, dat het voelen. Het is niet uh, iets dat wij moeten uh, grote koppen hebben om daar iets te begrijpen. principe is belangrijk. Het principe, daar gaat het om. Um, wat ontbreekt er? Ja? In de, wat betekent dat het aboïma, in de innerlijke aboïma, die zijn verstopt in de in het hoofd van de Atik. Wat was eerst? eerst was de wereld Nikodim, die kwam tot stand, en die kwam in Katnoot. Herinner je, in Katnoot? Dus wat was het dan in, in de tweede symptoom? In elke traptrede bleef alleen maar wat? Ketergogma van de Kilim. En binnen zeer helemaal goed, kwamen daalden naar een lagere traptreden. Dat was het. Dat is de katnoer. Daarna kwam een geweldig licht van Ab-Sag en die kwam er doorheen en maakte als het ware in het hoofd van de wereld Nekudim. Daar hadden we Keter en Ab en Ima hadden we daar. Dus dit licht kon wel komen en katnoot geven aan wie? Aan Keter geen probleem. Dus de ketter, die had, de ketter van de wereld Goed, kijk, dat is niet moeilijk. De ketter van de wereld had alleen, had ook gespleten, was gespleten. Dus ketter gaf van de ketter. En zijn binazirampin en malgoed daalde af naar een lagere traptreden. Welke lagere traptreden was dat? Ah, en iemand. Daar waren ze. nou, dus dan, wat was het dan de, toen de het licht absa kwam? met lichtgochma dat de ketter haalde zijn, zijn onderstel, zijn onderstel zijn binnazie en goed uit die abba in ima haalde bij zichzelf en dan ke ketter de, de ketter in de wereld in de wereld Nikudim verkreeg tien oh dat verkreeg tien sfeerot nou dat is dan vervolgens was ook een stimulans, dat gaf ook aan de Abba in Ima, hoe, we zullen het nog leren, dat ook Abba en Ima kregen daardoor ook een, een, een kick, een licht van die Abba zagen, van die twee van die twee van de Adam Kadmon. En ook Abba en Ima trok ook hun hun uh, Bina Zeeland goed of hun onderstel vanuit de lagere trap treden. Wie is de lagere onder Abou Yima Zon, ja, de zon. Dus die haalde van de zon... naar boven, naar zichzelf... naar de Abou Yima haalde zijn eigen... Achoraim achterkant. Alles wat daalt af... in de tweede simtsoom... dat is heet Achoraim Dus de voorkant... bleef Keter kettergogma... en zeven onderste die heette Achoraim, dus die in de gmar, in de, um, toestand van de grote toestand van de wereldnigudim, die binnen, ook de Abayima heette ze, die halde op hun eigen Achoraim. Nou dan bleef het, Keter heeft nu tien sferod, hebben ook tien dan geweldig, dat, dat is het hoofd, die vormen het hoofd van de wereldnigudim. Keter vormt alleen maar één puntje. Daar, in de wereld Nicodem. We hebben geen ofie, maar, alleen maar... En Chochma en de Bina is Chochma. en iemand is in de Bina. Daar hebben we drie, drie sferoten in, in, in het hoofd van de wereld Nicodem. En onderaan, dus daar parsa staat, mag het licht Chochma niet binnenkomen. En daaronder zijn zeven onderste spheroten tot, tot de punt van deze wereld. Zeven onderste spheroten van de zon. Nou, nu, het hele, het hele hoofd is nu, heeft dienst sferot, alles is vol van licht. Nu gaat het via de Abba en Ima, die Abba en Ima, die geven nu het licht door aan de zon. Nou, de zon, zijn niet gecorrigeerd op de manier dat zij dat aankunnen. Want Abba en Ima hadden wel een vorm van, uh, dat zij konden wel, hadden wel rechts en links, etcetera. maar beneden niet. Onder de, de zeven onderste van de wereld Nicodem, die, haden, die waren nog naar de eerste zin uh, gestructureerd. Die hadden de, de kracht niet om dat te verdragen aan het En daarom braken ze. Die, die, die, de, de, de hele zon brak. Uh, de de, de kinderen braken. Ja? En daardoor, daardoor ook, let op de Achoraïm van de Abouïm, ja, dat is de achterkant van de Abouïm, die verzonken werd, ingezonken werd, in de zeven onderste, dus onder de, oh, eigenlijk onder de, de, uh, de, onder ja. de, de Parsa? Ja, ja die, die, die, die, die zeven, nee, die zeven, die zeven onderste, is voor het Achoraïm van de Abouïm. Die schade nu weer van de Abba ima omdat het niet in sirot kon niet meer in sirot. Want het breedte van de, de Kelim betekent dat weer teruggaat. Dat wat gar is is apart en wat de zat is, is weer apart. Nou, om te vermijden dat wat ooit zoiets so zou plaatsvinden, zoals so dat de wat wat in de wereld de dat zij ooit uh, weer tien sferood zullen verkrijgen, zijn ze in de wereld absoluut ver, ver, ver, verstopt in, de, in het hoofd van de attic. Daar zijn ze, zijn ze verstopt. En hun achoraïm, waar, waar, waar bevond zich hun achoraïm? Hun achoraïm, hun zeven onderste, bevond zich op de plaats waar de zon was. Nou, nu moeten wij ons corrigeren en door onze correctie. Natuurlijk dat Abba en Ima op zichzelf genomen hebben, hebben geen breken van Kilim ondervonden. Maar wel een vorm van schudding, et cetera. Want Abba en Ima op zichzelf stonden die, die willen niets ontvangen. Die willen alleen maar geven. Maar omdat zij uh, ingezonken waren in de plaats waar de zon was... Daarom, uh, niets verdwijnt in het geestelijke, daarom deze plaats, dat is, wij moeten het allemaal corrigeren, al die 6000 jaar, en daarmee, me, bij elke onze correctie, hoe kunnen wij omhoog? Juist door die, die achoraïm van de Abba en ima. Wij kunnen ook omhoog, omdat die achoraïm in ons, in de zon, werd ingestopt. Ingezonken die Agoraim van de aboemen, dat is binnen. Dus altijd kunnen we een beroep maken hierom hier op die acorim. Dus wij moeten man doen omhoog en door het man omhoog te brengen, door man omhoog te doen in elke toestand. Binnen ons zitten ook zo'n, als het scherfjes van die Achoraien van de aboemen, en daarmee brengen wij ook. De achoraim van de abewe stap voor stap naar boven in dat zeloed. Dus tegen de tijd van de kmartikoen kreeg dan abewe door onze correcties al die achoraim weer terug naar bij haar. En dan wanneer, het allemaal, wanneer wij klaar zijn met onze correcties van die 288 correcties, dan heeft die Abo en ima in de gmartie koen alle tien sferot binnen dus drie in het hoofd die bij haar standaard zijn na het breken van de kirim of opbouwen van de wereld en de zeven die wij door onze correcties uh, brengen omhoog in de Nou, dan zal dan komen de dan die, die gmartie omdat de abo en ima hebben dan en dan mag het wel, dan zal het wel door het licht die inwendig innerlijke zullen so door, licht doorlaten laten aan de zon, en dan zal de gemar zijn. Dat is de the, the En mm -hmm. over die achoraim van de yima, daar draait het over. Die, die achoraïm van de aboeima die mm -hmm. moeten dit dus, wij corrigeren dat en um, en die engelen die wisten dat wel, dus dat, daar draait het om om die achoraïen van de Abba in onze volgende les, hoe dat in elkaar zit, dat dat, dat is waarop dus zin speelde, wat dus wisten die twee grote engelen want hun positie was ook wel, was verbonden met die met dat niveau van die achoraïen van de Abba en Ima. En daar verder zullen we het leren op de volgende les. En, en stap voor stap. Gewoon niet zo gewoon eenvoudig. Hoe eenvoudiger, hoe beter het is. Het is gewoon, we moeten het wel weten. Een beetje dit, een beetje dat. Of een beetje dat. Zo'n uh, kruiswoord, ja, Zo so langzamerhand gaat het uh, vanzelf helder te worden. Niet met hoofd proberen dat... Onmogelijk dat met hoofd. We hebben gewoon stap voor stap. En in de test kregen we veel uh, hiermee hier te maken. Mm -hmm. dus dat, dat was eventjes een kleine toelichting, toelichting wat dat betreft. Dat we weten wat moet gecorrigeerd worden. En uh, wat gedurende 6000 jaar, dat wij niet aankomen, kunnen we niet aankomen aan die maar goed zelf. Mogen we niet dat aankomen, komen, maar de correctie vindt indirect plaats van die 32 van, die, van dat steenhaar.